Twee uur. 2 De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De renners zijn onderweg naar La Tussvier. De eerste echte Alpen-etappe in deze Tour. In het mediaforum zometeen sportjournalist Kirsten van der Kork En sportschrijver Auke Kok gaat onder meer over dat koffertje van Wilders. Maar nu eerst het NOS Nieuws met Rachid Finch. Goedemiddag, Fred B., de verdachte van de moord op zijn voormalige schoonouders in Middelburg... heeft vannacht zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Hij zat vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. De OM eiste twee weken geleden levenslang tegen hem. Vandaag zou de rechtbank in Middelburg uitspraak doen. Met de zelfmoord van de verdachte is ook de strafzaak van tafel, zegt het OM. De wet schrijft voor in het wetboek van strafrecht... Uh, dat het recht tot strafvervolging, zoals dat heet, vervalt bij de dood van een verdachte. En dat is dus in dit geval ook gebeurd. En uh, een verdachte is overleden voordat de uitspraak is gedaan. En dat betekent uh, dat de rechtbank uh, in dit geval geen uh, vondens heeft kunnen wijzen. De 29-jarige man stak de ouders van zijn ex-vriendin vorig jaar in hun huis in Middelburg dood. Volgens het OM heeft hij het paar geobsedeerd door de verbroken relatie afgeslacht... Op de zitting zei B. dat hij de moorden had begaan om zijn ex-vriendin te laten lijden. De vrouw was in de woning toen hij haar ouders neerstak. De moeder overleed ter plekke. Haar man bezweek een paar uur later in het ziekenhuis. Het dodental na een lawine in de Franse Alpen is opgelopen tot negen. Er worden nog mensen vermist. Een groep bergbeklimmers werd vanochtend rond half zes bedolven onder de sneeuw op de Mont Modi, Op de grens met Italië. Die berg ligt in noorden van de Mont Blanc. Correspondent Frank Renault.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 Vorige week kwamen we bij twee ongelukken in Zwitserland zeven klimmers om. En zaterdag kwam in Zwitserland een Nederlandse man om het leven. Homoseksuelen uit Irak mogen in Nederland blijven. Ze krijgen een asielstatus, schrijft minister Leers aan de Tweede Kamer. Leers benadrukt dat ze aannemelijk moeten maken dat ze echt uit Irak komen en homo zijn. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het nergens in Irak mogelijk... openlijk homoseksueel te zijn zonder gevaar te lopen. En in sommige delen van het land is sprake van gericht geweld tegen deze groep. Qatar heeft voor 700 miljoen euro het Italiaanse modehuis Valentino overgenomen van het Britse investeringsfonds Permira. Over de koper zijn geen mededelingen gedaan, maar naar verluidt zit de koninklijke familie van Qatar achter de aankoop. Die zou daarmee haar marktaandeel in het luxe modesegment versterken. Emir van Qatar was al eigenaar van het Londense warenhuis Harrods en heeft een aanzienlijk belang in de Amerikaanse juwelenkolos Tiffany. Ook heeft hij belangen in het bedrijf dat onder meer eigenaar is van Louis Vuitton.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 En dit is de ANWW Verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Staat tussen Afrit Rijzen en Knoop het Aanselo 4 kilometer na een ongeluk. Bij Knoop het Aanselo is de linkerrijs ook afgesloten. Op de rijbaan richting Amsterdam staat 3 kilometer bij Knoopendiemen. Op de Ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad. Voor Knoop het 5 kilometer. Wat langer is de op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Knoop het zwit en Houten 7 kilometer door werkzaamheden. Daar zijn twee rijstroken dicht. En ook door werk. De tweede op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat tussen de knooppunten Valburg en Ewijk, 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Het mediaaanbod voor kinderen is enorm en groeit. Het is lastig voor ouders en verzorgers om bij te blijven.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 Speel dan nu de Tour de Zavira en maak kans op een exclusieve wielentrip in Frankrijk... met je fietsvrienden en de Opel Zavira Tourer. Zavira. Ga naar facebook.com slash Nederland en win. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Dione de Graaf. De Touren. Een keer eerder in de tourgeschiedenis was Latour via de finishplaats. Dat was in 2006. Toen won Mikael Rasmussen. Toen nog in dienst van Rabo. Maar dat was toen. Misschien wordt het vandaag wel Pieter Wenning... of Johnny Hogeland of Steven Kruiswijk Of draaf ik gewoon heel erg door, Gio? Ja, je draagt een <laughs> beetje door, Dionne. Maar dat is helemaal niet zo erg, hoor. Want af en toe ja, dan, dat doet hoop toch wel leven in deze Tour de France. Ik kijk naar die kopgroep en ik kijk naar Christian Koren... die daar het tempo maakt voor Ivan Basso. Nou, dat zijn toch wel mooie namen daar uh, in die kopgroep, hoor. Want uh, Valverde zit daar uh, ook bij Fino Coor, of Dat zijn toch namen die nou ja, in het klassement niet echt meespelen. Eigenlijk een beetje op de tweede lijn. Lijn spelen. Maar dan toch uh, namen uit het uh, verleden. Terwijl ik nu kijk naar Laurens Tendam. Die in achtervolging is op die kopgroep. Met ook weer een paar aardige mannen hoor. Levi Leipheimer, de kopman van de Omega Pharma Quickstep uh, ploeg. Die uh, zit daar uh, achteraan uh, te rijden. Dan is daar nog Marzano bij. Een Italiaan van Lampre. En we zien Moinard, een Fransman van BMC. Daarbij zitten. Die hebben 29 seconden achterstand op die grote kopgroep van 22 man. Met dus die Nederlandse. Nederlanders erbij. Met Hoogerland erbij. En met Kruiswijk erbij. En uh, dat is toch mooi dat we daar in ieder geval nog naar kunnen gaan kijken. En ze zitten in ieder geval nog bij elkaar. Tempo is gestaag. Net als in het peloton trouwens. Want dan zag ik alweer die Noorse kampioen aan kop rijden. Boas Son Hagen. Die dat tempo dan heel gestaag hoog moet houden. Voor zijn kopman. Voor de leider in het algemeen klassement. Bradley Wiggins. Inmiddels heeft hij de kop daar weer overgedaan. Maar uh, Wiggins, ja. Hij moet toch wel vrezen hoor. Dat er misschien wel een aanval gaat komen. Misschien nu nog niet. Maar straks in die klim naar Latou terwijl waar we nu een prachtig overzicht hebben van de flanken van de Madeleine. Dit is echt een van de meest memorabele bergen, toch wel uit de Tour de France. 2000 meter hoog. Prachtige berg. Het loopt heel mooi op het stijl. Je ziet dat af en toe die renners zo die bochten doorkomen in zo'n lang kleurrijk lint. En dan ziet het er echt prachtig uit. Ten Dam doet goede zaken. Die neemt Leipheimer daar op sleeptouw. Hij zit dus blijkbaar goed in zijn vel vandaag, nadat hij gisteren ook al de beste Nederlander was en lang in dit spoor van de gele trui mee kon omhoog. De kopgroep heeft nog steeds voorsprong. 22 seconden is het. 22. man is het. 29 seconden voorsprong op die vier met den Dam. En daarachter daar zit ook nog een eenling, het Pispino... die daar achteraan probeert te springen. 50 seconden achterstand heeft het peloton op 1 minuut en 21 seconden. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportszomer. Cuando se marea dolores, cuando sé que malda amore, se su vela, se dolore, se dolore, se se su vela, se baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba Cuando se hinmala dolores, cuando siente mal la cuando se odore, cuando se subela, cuando se cuando cuando se dolore, cuando se, odore, cuando se, subela, cuando se Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, ta gitana, wat ik je altijd zal Cuando se marea dolores, cuando se quema ik in de in de cuando se cuando se in Oh, hey. De Gypsy Kings waren dat een bijla mee. En Gio Lippens, hoe is het met de kopgroep en de achtervolgers? We hadden 22 koplopers en er komen er vier bij. Moanaar, Marzano, Tendam en uh, Leipheimer die sluiten in ieder geval uh, nu aan. En dat betekent dat we nu in totaal 26 man aan de leiding hebben. Wat een luxe zeg. Alweer een Nederlander erbij. We hebben er vier in totaal op dit moment. Pieter Wening dus, uh, Laurens Tendam die net aansluit zijn ploeggenoot... ...Steven Kruiswijk en Johnny Hogeland. En dat in die sterke kopgroep met mannen die allemaal niet zo verschrikkelijk gevaarlijk zijn... ...voor het algemeen klassement. Dus is er... Geen man overboord voor de leider in het klassement. De man in de gele trui, Bradley Wiggins. Hij laat zijn ploeggenoten gewoon het tempo maken. En het is wel mooi, alle truiën, alle leiderstruien, die zitten op dit moment in het grote peloton. Bradley Wiggins, Peter Sagan, de bolletjestrui van Thomas Vuckler... en TJ van Garderen, de witte trui Sagan natuurlijk in de groene trui... en Wiggins in de gele trui. Zij rijden op 1 minuut en 30 seconden, anderhalve minuut dus... van die kopgroep terwijl we hebben langzamerhand naar de hoogte... Glimmen. En als we dan nog wat verder omhoog kijken... dan zien we daar die prachtige puntige rotsformaties in de Alpen. In het hoge bergte met daar hele mooie plukken sneeuw nog tussen. Het is een prachtige dag in de Alpen. We hebben mooi weer. Dat is fijn voor de renners, dat is fijn voor het publiek. Betekent in elk geval dat het wat minder gevaarlijk zal zijn straks in die afdalingen. In totaal dus 26 man in de kopgroep. De kopgroep geleidelijk tempo omhoog. Ze hebben er helemaal geen belang bij om nu al mannen bovenboord te gooien. Laten ze maar lekker een tijdje bij elkaar. Blijven, dan heeft deze vlucht kans van slagen. Misleidende reclames van loterijen en casino's die moeten aan banden worden gelegd. Staatssecretaris Fred Teven van Justitie heeft strenge regels opgesteld om gokverslaving te voorkomen. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Volgens de Consumentenbond ergt de meerderheid van de mensen zich mateloos aan de reclamepost van loterijen. We spraken eerder Sandra de Jong van de Consumentenbond.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 U bent managing director van de Nationale Postcode Loterij. Uh, vindt u dat ook geen verspilling van papier en geld dan? Als het uh, verspilling zou zijn, dan zouden we het niet doen. We hebben met, uh, met onze verkoop toch nog uh, 400 miljoen euro voor goede doelen bij elkaar uh, geworven vorig jaar. Dus als het een verspilling zou zijn, uh, dan zouden we het niet doen. Uh, het kan natuurlijk wel zo zijn dat het irritatie oproept bij de consumenten... en we zijn dan ook al een aantal jaren bezig om uh, echt met de nieuwste technieken te kijken... hoe kunnen we mensen op de beste manier uh, bereiken. En onze postvolumes zijn dan ook al aanzienlijk gedaald de afgelopen jaren. Maar goed, dat onderzoek, dat ligt er toch niet om. 86 van de mensen zegt uh, ik erger me er vreselijk aan. Ja, dat klopt. Het zijn, het zijn ergernissen. Het is voor ons wat moeilijk om daarop te reageren. Het is niet, niet heel duidelijk zoals iets met feiten... Uh, wij hebben zelf 3,5 miljoen deelnemers en doen ook heel regelmatig onderzoek. En daaruit blijkt dat mensen juist heel tevreden zijn hmm. en ons uh, gemiddeld een negen geven. Maar van die deelnemers zeggen dus ook mensen, van, ja, ik, heb dan al, ik doe al mee aan de Nationale Postcode Loterij... en dan krijg ik toch nog steeds uh, allerlei uh, uitnodigingen om, om, om nog weer extra loten te kopen. Zoals ik al zei, uh, zijn we de laatste jaren bezig om uh, al dit soort zaken veel scherper in kaart te brengen. En we doen nu ook sinds kort, uh, mensen die uh, al een lot hebben, worden niet meer telefonisch uh, benaderd. En mensen die drie loten of meer hebben, worden niet meer schriftelijk benaderd. Dus uh, daarin hebben we zeker geluisterd naar onze klanten. Dus mensen moeten gewoon drie loten nemen, dan uh, krijgen ze geen papier meer door de bus. Dat klopt, ja. ja. Nou, Dat is wel een beetje een rare maatregel, toch of niet? Nee, het, het, is, het is zo dat mensen die het leuk vinden om in een loterij te spelen... Uh, die vinden het soms ook leuk om meerdere loten te hebben. Maar soms ook ik, niet. En die krijgen nee, dan toch steeds die niet. papieren door de bus. Ja, nou, je kunt ook aangeven dat je dat niet wil hebben. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om te zeggen dat wij... Uh, je vindt ons niet in de winkel. Wij verkopen alleen via post, uh, telefoon en uh, internet. En we zullen op die manier wel onze reclame moeten maken... en ons product aan de man moeten brengen. Dat kunnen wij niet op een andere manier doen. Dus uh, ja, als wij loten willen blijven verkopen... en fondsen willen blijven werven voor goede doelen... dan moeten wij onze uh, klant en potentiële klant natuurlijk wel blijven bereiken. Ja. Wat vindt u van die uh, brief van Teven met die strengere aanpak erin? En ook flinke boetes trouwens. Hij kan geloof ik maximaal 780.000 euro boete uitschrijven? Ja, wij vinden duidelijkheid uh, gewoon heel belangrijk. En dit geeft duidelijkheid voor ons en voor de consument. Dus uh, wij vinden dat uh, helemaal prima. Maar u gaat uw beleid in principe niet aanpassen, begrijp ik? Nee, want in principe zijn het regels waar wij ons al aan houden. Uh, eerder lagen die vast in een vrijwillige gedragscode. En nu uh, wordt dat allemaal geformaliseerd. Ja, Maar u hebt toch ook nog een gevalletje gehad, wat niet zo aardig was, met die munten in die, in die brieven. Die van mensen ook naar de rechter zijn gestapt. Ja, dat, uh, dat, is inderdaad, uh, dat was een reclamebrief uh, van 2010, dus ook weer eventjes geleden. En uh, ja, dat uh, vinden wij heel vervelend als mensen dat niet duidelijk genoeg uh, uh, vonden. Dat soort dingen als... komen niet meer voor vanaf nu, zegt u? Nou, wij doen ons best. Ons streven is natuurlijk uh, nul klachten bij de reclamecodecommissie. Dit jaar hebben we er uh, één toegewezen gekregen. Ik vind het wel belangrijk om daarbij te zeggen dat dat niet gaat om deelname aan de loterij zonder te weten. Als je deel gaat nemen aan de loterij, dan doe je altijd een aantal dingen. Je moet een aantal handelingen uitvoeren, je bankrekeningnummer geven, je handtekening zetten. Je wordt niet zomaar lid van de loterij. Veel van die klachten gaat bijvoorbeeld ook over hoe de loterij staat vermeld op een envelop. bijvoorbeeld. Dus. Ik wil het niet bagatelliseren, maar uh, dit jaar uh, hebben we maar één klacht toegewezen gekregen. En volgend jaar hopelijk nul. Ja. Um, goed, dank u wel dat u even aan de telefoon kwam. Van de Nationale Postcode Loterij was dat de Managing Director Marieke van Schaik. Welk media-nieuws springt eruit in, in de kranten, de tijdschriften... op radio, tv, internet? We bespreken het in ons mediaforum. Met vandaag journalist en schrijver Auke Kok. Welkom, Auke. Hoi. En uh, Olympische roeikampioen Kirsten van den Kok, journalisten. Um, eventjes, heel kort, maar uh, toch opvallend... Uh, dat de meeste voorpagina's een plaats hebben voor uh, onze koningin... die uh, de Tweede Maasvlakte opende, is het... Um, kunnen jullie het voorstellen, dat hadden wij een beetje dat gevoel van... ah, we hebben iets waar we succesvol in zijn. Dat, dat, dat is nu mooi, dat hebben we nodig. Zien jullie dat ook zo? Nou, um, nou ik. Ik moet zeggen, ik uh, sta hem ook blind op die uh, plaatjes en die uh, landwinning. En het is ook waar wij altijd een uh, gouden plak bij, ja. bij, bij halen. Dat is het kunstje wat wij het beste kunnen. Daar verbleken de paasjes van uh, Snijder bij, zeg maar. Dus dat, is, dat, dat, dat, dat doen we al vanaf de 17e eeuw en nog daarvoor. Landwinning en nu weer die uh, maasvlakte. Dus je kan, je zou met een zeker cynisme kunnen zeggen... Daar de kranten weten niks beter... en we, en we verliezen alsmaar met uh, fietsen en met uh, voetballen... en we kunnen ook niks meer, maar dit kunnen we gelukkig nog wel. Maar, um, nou ja, en al is dat zo, dan is dat nog... Ongelooflijk leuk om naar te kijken. Ja, Zie jij het zo, Kirsten? Nou, bij gebrek aan sportsucces op dit moment. Nou, we wachten nog even op de Olympische Spelen natuurlijk. Dan ja. ja. komt er nog genoeg succes. Maar uh, nou, ik, vond het, uh, <laughs> ik vind het een beetje tenicieus uh, ingezet. Dat ik denk van alles draait tegenwoordig maar om die crisis. En ik zag nou, toevallig ook het item uh, bij het NOS-journaal. En er werd ook echt de vraag gesteld... Um, dat in deze crisis of we dan wel dat geld hieraan moesten gaan besteden. Dan denk ik... Uh, het <laughs> lijkt mij dat dit hoe dan ook een lange termijn investering is. En um, dat we niet alles opeens moeten gaan stopzetten ook in zo'n crisis. En die man uh, die reageert ook heel erg goed dat het daar echt uh, hartstikke goed gaat economisch gezien. En ik denk ook van uh, om het nou neer te zetten als eindelijk een succesje. Volgens mij is deze datum, lijkt mij dat die heel lang al bekend was... Dus dat het losstaat van successen. En we zijn in heel veel dingen goed. En alleen op een aantal andere vlakken gaat het nu even wat slechter. Maar om het dan helemaal op die manier op te hangen... vind ik wel wat zwaar aangezet. Ja. Ja. In de Tour gaat het op het moment trouwens uh, niet zo heel slecht. Nee, hè? Nee. We hebben vier mensen vooruit. En Gio, heb jij bijvoorbeeld iets van Robert Geesing gezien... die eigenlijk dit helemaal in gang heeft gezet vandaag? Ja, Robert Geesik was de man die het meest eager was bij de start. Maar dat heeft hij toch echt moeten bekopen, hoor. Zakte eerst terug tot in het peloton met de gele truidragen. En ik kijk naar een peloton dat best nog wat manschappen groot is. Dat helemaal nog niet zo verschrikkelijk uitgedund is. Maar ik zag Robert Geesik net al lossen... in het gezelschap van Philippe Gilbert en Sylvain Chavanel. Dat zou je normaal gesproken in heuvelachtige etappen zeggen. Dat is een mooi groepje. Maar ja, dit groepje in de bergen. Dat uh, zegt niet veel goed. Die moeten er dus af onder het tempo dat gemaakt wordt door de ploeg van de gele truidrager van Bradley Wiggins. Het is een gestaag tempo hoor. Ze gaan zich echt niet over de kop rijden in het begin van deze klim. Maar het feit dat Robert Geesing er nu al af moet, dat zegt al genoeg. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik zo naar achteren kijk, ik uh, zie daar niet veel ploeggenoten van hem meer uh, rijden. Ik heb het idee dat Sanchez daar nog uh, mogelijk bij zou kunnen zitten. Maar Bauke Mollema bijvoorbeeld, geen idee of die er nog bij zit. Nu kijk ik trouwens weer naar. De kopgroep, 26 man sterk, met daarbij dus die vier Nederlanders. Ik zeg het nog maar een keertje. Pieter Wening zit erbij van de Orica Green Edge ploeg, die Australische ploeg. Dan hebben we Laurens den Dam en Steven Kruiswijk. En we hebben Johnny Hoogerland Daarachter een achtervolgend groepje, een tweetal zelfs. Izaguire en Bouet. En daarachter Pino, eenzame achtervolger. En dan op 1.30 het peloton. We blijven deze etappe volgen, want uh, er gebeurt van alles. Maar ondertussen kijken we ook nog even naar, uh, naar het nieuws. Nou ja, opmerkelijk nieuws uit Duitsland. Pakken we er maar meteen even bij. Vijf Duitse Olympische vrouwen staan in de Duitse Playboy. Um, daar staat dan bij, omdat de dames uh, over de juiste afmetingen beschikken... hebben ze zich geplaatst. Dat is de uitleg van de Playboy. Wat een Hele grote neus allemaal. <laughs> ja, precies. Pak de foto's er maar bij. Als je aan de maat van de neus ziet, Mende... Bij de dames. Uh, ja, uh, precies. Hoe zat dat ook alweer? <laughs> uh, wat vinden jullie van Kirsten? Had jij het gedaan, zoiets? Nou ja, ik heb er al even over kunnen nadenken. Ik vond het uh, een, best nog een, een dilemma. Maar um, bijna de inzien, punt 1, ik denk niet dat ik door de selectie gekomen was. Want misschien dat ik wel qua bovenomvang in de buurt van de 90 was gekomen. Maar dat was meer omdat ik dan zo'n brede borstkas heb vanwege mijn <laughs> longenhaald. <laughs> en uh, niet vanwege andere uh, factoren. Um, dus ik denk dat ik hoe dan ook um, zover niet gekomen was. En daarbij denk ik dat ik het niet gedaan had. Ik had hoe dan ook met mijn team overlegd, teamgenoot. En dan denk ik van niet, want ik denk dat er toch wat stof doet opwaaien. En dat brengt onrust en dat wil je niet vlak voor uh, je prestaties. Ja. En nou ja, um, ik weet niet hoe mensen nu naar de Spelen gaan kijken. Ja, misschien wordt het wel interessanter daardoor, het <laughs> Lijkt mij dat je dan niet meer normaal naar die atleten ook kan kijken. Nou, of juist wel. Normaal extra. Je ziet nu de totale plaatje. Je ziet nu de ware zie nou het totale plaatje van, van die vrouwen. Ik moet zeggen, ik uh, vond het ook een mooie foto. Jij gaat nu naar schoonspringen kijken, omdat je wel eens wil zien wat ze nou ook. Uh... Ja, of, of naar hockey, waar ik uh, zelden naar kijk. Want denk je toch, die, die ene die daarbij staat, op die, uh, zo, zo, zoals dat in Playbrook dan zo in dat Duits zo, zo goed klinkt. Hijs he. Treppchen <lacht> <auf trebchen> staat. <lacht> die die uh, talen staat geweldig voor. En uh, er is ook sprake van loestvolle spiele. Loestvolle spielen. Ja, ja, ik ik het he, he, maakt zich ook heel uh, flatteus. Voor. Ik, ze uh, staan ook heel flatteus op, niet, niet platvloers of zoiets. Nee, ja, maar zo. het, is, het, mooie van het, het is de mooi vraag. wel onbekend. Ja. Dus ik heb ook, uh, ik moet zeggen, uh, ik heb ook niet nader onderzocht, zoals Auken ja, wel gedaan heeft. ik heb het tot op de bodem uitgezocht. Dus ik heb alleen die ene foto gezien van de voorpagina. Dus ik weet ook niet of het nog meer bloot is <laughs> dan alleen de borsten. Dat weet jij. Ja. Nee, ja, nee, je ziet nooit alles. Het is, je ziet of, of, de, of de billen, dan staan ze dus een beetje zijwaarts. Want je kan ook uh, doorklikken, heb ik uiteraard gedaan. Of nou, je ziet dus de, de zo maar, of, of, zo. of je ziet de borsten en dergelijke wel en dan de onderkant weer niet. Dus een beetje of-of nou, en alles beetje, heel, heel mooi gedaan. Ik, en uiteraard met uh, natuurlijke borsten, dus niet met van die rare uh, uh, uh, uh, meloenen, zeg maar. Maar ik begrijp dus met een beetje plakken en zo heb je wel uh, gewoon volledig lijf. Alles <laughs> <Zelfs> een beetje <laughs> boven elkaar plakt. Dan, uh. <laughs> Ja, maar ja, maar je vindt, je dat vindt, je, daar komt de creatieve geest boven. Nee, ik vind het interessant wat jij zegt. want uh, uh, ik, ik kan me inderdaad voorstellen dat dat levert toch een hoop commotie op... ook voor die sporters en in de aanloop naar de Spelen... is dat dan toch niet heel handig misschien? ja Ik zou het niet willen, maar ja, ik, ik weet niet waar deze dames... of deze potentie hebben voor goud of gewoon voor een, een prestatie... en in principe voor mijn weg toen naar goud, past dat echt niet. Nee, je bent gewoon alles wat af. potentieel invloed heeft mm. of kan verstoren... Dat doe je niet. Je bent echt, uh, nou ja, je probeert zoveel mogelijk uh, factoren uit te schakelen die invloed zouden kunnen hebben. Ja, en als het nou 50.000 euro schuift of zoiets, zoiets, dan denk je dat toch, nou. Nou, ja, dan had ik, ik had als het dan misschien ar, wel besproken ar, inderdaad. Het uh, nou, dat is zo. Je verdient helemaal niks met nee. het roeien, Dus 50.000, dat is wel een, een, een heel groot bedrag. Hmm. Um, dan had ik het wel. Uh, um, misschien overwogen voor geld. Uh, ben je bereid je, je grenzen te alles. verleggen, ja, dan uh, soms nou, het is oh, dus een mooi, mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Hero Brinkman en het koffertje van Wilders. Advocaat Bram Moscovits ontving een koffertje met 75.000 dollar... uit Amerika als betaling voor zijn aan PVV-leider Geert Wilders... geleverde diensten. Dat zegt althans, in eerste instantie, ex-PVV Hero Brinkman. Hij zei dat vorige week al in NRC Handelsblad... en uh, herhaalt dat nog eens een keer in de Nieuwe Revue. Um, ja, en daar is hij dan later weer op teruggekomen... Want want eh, blijkbaar heeft Moscovici hem gebeld. En die zegt nou, dat klopt helemaal niet, dat verhaal. En toen zei Brinkman: Nou, dan klopt het waarschijnlijk niet, want ik geloof Moscovici. Ook eh, kan de revue dat eigenlijk maar zo opschrijven? Dan hadden zij niet even moeten bellen naar, naar de betrokkenen? Ja, natuurlijk. Uh, ja, ja, want als, als iemand iets, zoiets uh, smadelijks zegt. dan kun je als blad daar wel achter gaan uh, verschuilen. Maar als je jezelf uh, als medium een beetje uh, serieus neemt. moet, moet je dan natuurlijk die persoon die die bewering doet. Uitnodigen om dat eens dus even te gaan funderen. Waar, waar is het op gebaseerd? Et cetera, et cetera. En je moet uiteraard ook de andere kant benaderen. Dat hebben ze volgens geloof ik wel gedaan. Dus ik geloof dat die ontkenning van uh, Wilders of uh, Moskvits... ook in de nieuwe review al stond. Uh, maar ja, je moet met dat soort dingen, met, met uh, lastenpraatjes... Mo moet je uiteraard uitkijken. Dan moet je niet door ook als iemand, als ik nu iets. Heel raar zeggen over iemand anders, dan zou jij mij toch ook gelijk nu gaan uitnodigen. om het even toe te lichten. want Je kan ja. je natuurlijk kan, je kan, je kan wel achterover leunen zeggen. ja, maar hij, hij zegt het, dus dat is verder zijn verantwoordelijkheid. Maar dat is een beetje makkelijk, hè. Wat vind je ervan, Kirsten? Nou ja, het, het is een beetje ook weer naar het brugje naar het Playboy. Het prikkelt een beetje de fantasie hè. Um, het uh, koffertje, <laughs> ja. ja. <laughs> het is wel, uh, um, nog wel leuk voor, voor uh, later misschien voor films. Ja, Het ja, dat, dat hoor wederhoor en ook bij het Medio Forum is natuurlijk ook eerder, uh, zijn dat soort onderwerpen... ook wel ter sprake gekomen over hè, van, uh, wat is nou de, het werk van journalistiek... en uh, waar liggen bepaalde verantwoordelijkheden. En ik denk dat je als, uh, in de journalistiek wel de verantwoordelijkheid hebt... om een verhaal van meerdere kanten te bekijken en uit te pluisteren. Dus als je één spannend verhaal hoort dat je er wel gaat kijken ja. van, um, helemaal maar wat ze waar... En, en kan ik dat spannende verhaal dan werkelijk vertellen... of moet ik het prullenmand in gooien? Want ja, als... Maar wat, wat is het, wat, bedoel, uh, Brinkman zit nu nog gewoon in de Kamer... die wil ook, uh, die ook meedoen aan de verkiezingen met zijn nieuwe partij... en die roept dus dit soort dingen en die komt ja. er ook heel snel weer op terug. Wat zegt dat over zo'n Kamerlid dan? Ja, hij, hij, hij is natuurlijk met een met met met campagnebeschadiging Wilders bezig... en hij zegt dus ook, ja, uh, Wilders heeft toen tegen mij gezegd dat hij die... Koffertjes geld dat hij zo naar uh, Moscovici ging, et cetera. En nu zegt dus Moscovici dat dat niet waar is. Dus, dus zegt hij nu, blijkbaar heeft uh, Wilders toen dus tegen mij gelogen, wat hij, wat hij, wat hij wel vaker doet. Ja. Dus zo is dus... Uh, of hij Brinkman maakt misschien een grapje Wilders toen, dat zou kunnen natuurlijk. Ja, kan ook nog of dat het een beeldspraak was, ja, hebben uh, nee, ik wat. het dat kan, toch? Ja, ja, de, de, het kan. De, de, dus Wij maken ook voortdurend grapjes, en dan zegt in de afloop... was het nou echt waar, wat jij zei om uh, ja, kwart dus, voor drie? Ja, mijn het waar, ja. Zolang we die feiten niet kennen, zegt dit misschien toch nog net iets meer... over Brinkman dan hmm. over Wilders. Maar de grap is, bij jou staat het nu allemaal op tape? Ja, ja, alles wat jij zegt. zegt. Dat ja, is allemaal is vastgelegd. Dus, uh... Wordt tegen jou gebruikt, ooit. <laughs> Ik sla het allemaal op. We gaan uh, even naar uh, de tour. Uh, Gio, hoe is het daar? Nou, ik krijg uh, slecht nieuws uh, vanuit uh, de koers. Uh, de Franse televisie en de, ja, de site van uh, de Tour de France... die melden zojuist de opgave van Rob Ruig en lieve Westra. Twee man dus in één keer gewoon uit koers. Terwijl de etappe, nou ja, ik zal niet zeggen eigenlijk nog moet beginnen... maar ze zijn nog niet eens boven op de eerste klim van de dag. Dan moet het wel heel erg slecht zijn gegaan. En als je dan bedenkt dat er ook nog wel wat renners zoals uh, Bouke Mollema... en uh, ik zie nu ook trouwens staan Bouke Mollema... Uh, zou uit de tour vertrekken. Nou, jongens, dat zal toch niet waar zijn dat nu in één keer alles aan alle kanten wegvalt. Maar uh, ja, ook Bouken Mollema krijgen we nu ineens als uh, opgever gemeld. Dat betekent dat uh, Nederland in één keer drie renners kwijtraakt. We waren zo blij met vier man in de kopgroep: Pieter Wening, uh, Kruiswijk en Dam en Hogeland. En dan krijg je in één keer de melding dat er dus drie Nederlanders... in één keer gewoon op de eerste berg van de dag afstappen. Bauke Mollema, Liebe Westra en Rob Ruijg. Het moet allemaal nog officieel bevestigd worden. Laten we dat slagje nog maar om de arm houden. De enige die we officieel gemeld hebben gekregen... van de Franse organisatie is Liebe Westra. Maar voor de rest, de meldingen zijn slecht. Bauke Mollema, het schijnt allemaal helemaal niet te gaan. We krijgen nu ook de melding van de ploeg van Rabobank. Dat Bauke Mollema is afgestapt, Hij heeft veel te veel last van de blessures die hij had. Het ging niet meer, staat erbij. Dus betekent dat dat Bauke Mollema inderdaad... samen met uh, Liewe Westra en Rob Ruig uit de koers is gestapt. In één keer drie Nederlanders kwijt. Cool. Tja. Terug, na, terug naar de landwinning, maar snel. Dat <lacht> ja, nou doen we tenminste goed. Uh, het Media Forum uh, was vandaag met Kirsten van der Kolk en Auke Kok. Hartelijk dank voor jullie komst naar hier. Graag gedaan. Uh, het is half drie, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Rachid Finch. Fred B., de verdachte van de moord op zijn voormalige schoonouders in Middelburg... heeft vannacht zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Vandaag zou de rechtbank in Middelburg uitspraak doen. De 29-jarige man werd verdacht van de moord op de ouders van zijn ex-vriendin. Ze werden vorig jaar in hun huis in Middelburg doodgestoken. De politie is dringend op zoek naar getuigen van de mishandeling... tijdens Sensation White afgelopen weekend. Daarbij liep zakenman Koen Everink in de arena... onder meer een gecompliceerde beenbreuk op. Recherche hoopt dat mensen videobeelden hebben van de vechtpartij. Homoseksuelen uit Irak mogen in Nederland blijven. Ze krijgen een asielstatus, zegt minister Leers. Maar ze moeten wel aannemelijk maken dat ze echt uit Irak komen en homo zijn. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... is het nergens in Irak mogelijk openlijk homoseksueel te zijn. En in Nigeria zijn tientallen mensen om het leven gekomen... toen ze benzine probeerden te stelen uit een tankauto. De tankauto was verongelukt. Tientallen mensen kwamen erop af om benzine af te tappen. En daarbij ontstond brand. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de B-verkeersinformatie. Op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... staat voor de Koentunnel 4 kilometer file. Daar staat een vrachtwagen voor de tunnel die te hoog is. De A50 Arnhem richting Oost staat voor knooppunt Valburg 2 kilometer. Dat komt de wegwerkzaamheden. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Leiden Centraal en Hoofddorp hebben treinreizigers... een vertraging van meer dan een uur. Door een aanrijding rijden daar geen treinen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met zometeen Michael Boguts kijkt op deze etappe. Nu weer snel naar Frankrijk. Ja, slecht nieuws voor Mollema, Ruig, Westra hebben de Tour verlaten. Nog meer ellende, Gio, of wat nog ja, goed nieuws? Ja, ellende in die zin dat er natuurlijk ook renners op achterstand rijden. En met deze etappen, met deze lood- en loodzware bergetappen... met de Madeleine, met uh, de Col de Croix de Fer, dan uh, uiteindelijk de Molar en La Toussuire. Ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we Nederlanders uh, buiten de tijd gaan binnenkrijgen. Dat denk ik meteen natuurlijk aan Kenny van Hummel. Maar uh, misschien ook wel andere renners die daarbij zijn. Ik weet ook dat uh, inmiddels Sebastiaan Langeveld gelost is uit dat peloton. Hij wordt gemeld als een van de mannen die het tempo daar niet heeft kunnen volgen. Natuurlijk ook Robert Geesink die daar heeft moeten lossen. Ja, dan wordt het toch langzamerhand heel erg dun hoor, de spoeling. Want uh, we hadden 18 renners aan de start. We waren er zo blij mee. Het was al heel lang geleden, ik dacht 1991... dat we voor het laatste meer dan 18 renners aan de start hadden. En nu dus alweer drie renners naar huis. Nadat we eerder natuurlijk ook al wat mannen zijn kwijtgeraakt. Hè? Laten we dat ook uh, niet vergeten. Wout Poels, Maarten Chalin. ...die uh, geblesseerd uit koers uh, verdwenen. Nou, het is een uh, behoorlijk slagveld. Ik heb het al vaker gezegd in deze Tour. Maar je kunt bijna geen ander woord meer verzinnen voor deze Tour de France. De gele trui, uh, die rijdt nog vier rond daar. Maar dan zie je toch ook wel op het gezicht... ...dat uh, typerende gezicht met die grote bakkenbaarden... ...zie je toch ook wel dat het niet al te gemakkelijk gaat. Ik zag net een tweetje van iemand binnenkomen. Niemand in het peloton houdt van deze vrouw, van de Madeleine. En inderdaad, het is een verschrikkelijke beklimming... Als je niet lekker zit, nou dan, dan kom je nauwelijks boven op deze klim. 28 man hebben we aan de leiding. Dat is de stand van zaken op dit moment. Met daarbij dus die vier Nederlanders. Met Kruiswijk, met Laurens ten Dam, met Pieter Wening en met Johnny Hogeland. Laten we daar dan in elk geval maar onze hoop op vestigen. En laat zij het dan maar waarmaken in deze etappe. Maar goed, 28 man. Het zijn er nog heel veel. En het peloton heeft zich nog lang niet gewonnen gegeven. Want de achterstand, het is allemaal nog binnen Rijkwijten. 1 minuut en 59 seconden is het verschil tussen de 28 aan de leiding en de uh, peloton. Het peloton met alle leiders truien daarin in de achtervolging. 1 minuut 59, dus de achterstand. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Langs de takken van de boom, blus de wind zien slaffen lied. Over alles wat verbijgen, over wat er komt,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 Waken, maar hij niet aanleggen en mikken. Nee, dan schiet hij ja nooit raak. Tuurlijk kun je er naast zitten en is het je dag even niet. Maar wat best is, dat is best. En wat er komt, dat weet hij niet. Alles kan ja, alles kan ja, alles kan. Of het ook gebeurt, dan dat lichter. Bericht. De redansloon van de snaden met wat hamerties vervult. worden vulst de lange nachten, boven werkelijkheid u tilt, een vogel met een hoed op.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 Daniel Lohus, alles kan ja. De Syrische ambassadeur in Irak is ontslagen door de Syrische regering. Ontslag kwam nadat de ambassadeur Nawaf Fares gisteren zelf was overgelopen naar de Syrische oppositie. Correspondent Sander van Hoorn, Sander, ja die Syrische regering die had natuurlijk het nakijken en kon ook weinig anders doen lijkt me. Ja, wat kunnen ze anders inderdaad. Hij had uh, zijn uh, overloop op Al Jazeera bekendgemaakt. En dat had hij niet mo moeten doen, stelt uh, de Syrische regering vast. En daar is hem, daarom is hij ontslagen. Maar het is inderdaad, moest na de maaltijd, ze kunnen niks anders. Het is een, een pijnlijke aangelegenheid voor de regering in Damascus. Want het is uh, de eerste ambassadeur die echt met zoveel bombarie overloopt. En dan ook nog een ambassadeur in Irak, wat toch de boek staat als een uh, bevriend land. Ja, waar is hij op dit moment eigenlijk? Is onduidelijk. Het gerucht gaat dat hij in, uh, in Dubai zit. Maar uh, ik kom het nergens tegen op dit moment. Nee. En, wat, en is bekend wat hij gaat doen? Heeft hij daar iets over gezegd? Nou, hij heeft uh, om te beginnen opgeroepen aan uh, de andere ambassadeurs namens Syrië om hetzelfde te doen. Kijk, hij zegt ik wil niet een uh, bloeddorstig, moorddadig uh, regime blijven steunen. En uh, andere ambassadeurs zouden dat ook niet moeten doen. Dus het is afwachten of dit uh, navolging uh, krijgt. Het doen hardnekkige geruchten de ronde dat er uh, meer ambassadeurs op de wip zitten. Maar ja, ze moeten het wel doen en daarbij hebben ze dus ook rekening te houden. Niet alleen met hun eigen veiligheid. Wat dat betreft is je vraag natuurlijk heel terecht waar is hij op dit moment, maar ook... Waar zijn de gezinnen uh, van die mensen? Waar is de gezin van deze, het gezin van deze meneer? Want die lopen natuurlijk ook gevaar. Ja. Dan nog even over de, de situatie in het land zelf. Uh, er zijn berichten nu dat veiligheidstroepen van de regering voor het eerst mortiergranaten hebben afgevuurd in uh, Damascus. Ja. Uh, in de buitenwijken tien mensen. Wat, wat weet je daarvan? Ja, het, het zou gaan om veldjes aan de rand van Damascus, en uh, dat, dat, dat zouden veldjes zijn waar de oppositie zich zou ophouden volgens de regering in Damaskus. D, dat maakt het allemaal wat minder ernstig, maar je moet wel vaststellen, uh, mortiervuur dicht bij het centrum van de hoofdstad, dichterbij dan ooit. Het, het geeft wel een beetje te denken, het betekent dat die Syrische oppositie zich steeds nadrukkelijker roert in de buitenwijken van Damascus en dus ook de binnenste ring van die buitenwijken, want uh, doen? Is bijvoorbeeld een stad waar je al heel veel over hoort, maar goed, dat ligt op een goede 13 kilometer afstand van Hartje Stad, uh, dat kan je nauwelijks een buitenwijk noemen. Dit toch wel, en daar mortiergranaten. Ja, het is een, een, een hele trieste eerste keer dat het gebeurd is. Sander van den Hoorn, dankjewel. Wij gaan uh, eens praten met uh, een van de ploegleiders van de Rabobank ploeg, dat is uh, Adrie van Houwelingen. Meneer Van Houwelingen, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben net het slechte nieuws gebracht dat uh, Bouke Mollema in de remmen heeft geknepen. Ja. We weten alleen nog niet precies waarom. Hoe voelde hij zich? Hoe slecht? Ja, hoe slecht weet ik ook niet precies, maar heel slecht. Dat was ook aan hem te zien de afgelopen dagen al. Nou, en er uh, zat geen verbetering in zijn situatie. Uh, in het begin van de klim uh, van de de la madeleine kwam hij in problemen... en is enkele kilometers naast hij is gestopt. Ja, uh, na de valpartij, hè? Daar dus nog steeds zoveel last van. Ja, het zijn allemaal de rechtstreekse gevolgen van de valpartij, ja. Terwijl die zo goed aan de Tour was begonnen. De eerste week was zeer hoopgevend, klopt, ja. Ja, het ja, is een enorme domper voor de Rabo-ploeg, denk ik, hè? Ja, het is onze derde renner die de Tour verlaat, eigenlijk rechtstreeks als gevolg van een valpartij. Of is het iets waarvan u vanochtend al wist, dit zou wel eens kunnen gaan gebeuren? Heeft hij dat zo aangegeven? Nee, Bouken is niet iemand die uh, snel de moed laat zakken en hij was zelf uh, nog wel hoopvol gestemd, maar uh, de, de, de begeleiders om hem heen, die hem uh, buiten de koers steeds zien en eigenlijk uh, naar tafel zien stroompelen en weer terug naar bed, hebben al enkele dagen hun bedenkingen en uh, helaas is dat uh, vandaag bewaarheid geworden. Kunt u ons vertellen hoe het met Robert Geesing gaat? Ook met hem uh, gaat het uh, zeker nog niet goed. en uh, Zeker niet zo goed als wij gehoopt hadden. Nee, maar betekent dat dat u misschien wel ook denkt aan, uh, aan het uh, in de remmen knijpen van Geesink? Zou dat kunnen vandaag? Uh, uh, dat denk ik niet, dat dat vandaag direct gebeurt. Maar uh, ik denk wel dat er uh, gereden twijfel mag ontstaan aan het... Uh, uh, aan het voortzetten van de Tour van, van Robert ik denk dat we dat uh, uh, niet, maar eens goed uh, met elkaar in volklaaf moeten gaan uh, vanavond, uh, ja, moet ervoor staat. Dat hij niet uh, alles nog uit de kast moet halen om Parijs te halen? Nou, dat hebben we vorig jaar meegemaakt en uh, ja, daarvan hebben we achteraf de conclusie getrokken dat we niet nog een keer willen doen. Moet dan alles maar op uh, Tendam? Ja, zoals het er nu naar uitziet wel, ja, dat klopt. Die, heeft, uh, die voelt zich goed. Die voelt zich goed, die presteert goed en die zit nu weer in de koopgroep. Oké, okay, goed. Nou, dan, dan, dan hopen we daar maar op. Met u, denk ik. Dank u wel voor uw uh, snelle reactie. Goed zo, dank je. Arie van Houweling, en Gio, als ik dit zo hoor, dan kunnen we door Geesink ook wel een kruis zetten. Ik denk het ook wel, want als ik Adrie van Houwelingen hoor... en het is wel vaak een realistisch mensen te zijn van de mannen bij Rabobank... die toch ook uh, ja, zegt wat hij vindt. En dat is altijd wel een goede eigenschap bij Adrie van Houwelingen. Ja, dan denk ik inderdaad dat we ervan uit kunnen gaan... dat, dat hij het einde van de tour niet haalt, Robert Geesink. Uh, we kijken trouwens naar de kopgroep. 23 man sterk die inmiddels over de top van uh, de Madeleine zijn uh, gekomen. En uh, 23 man zegt... Dat betekent dat er een paar uitgevallen zijn. En daarbij ook alweer twee Nederlanders. Want Hogeland heeft moeten lossen en ook Steven Kruiswijk heeft moeten lossen. Dat betekent dat we op dit moment nog maar twee man daar in die groep hebben. De groep die trouwens wel verbrokkeld bovenkwam hoor. Dat moet ik wel zeggen. Want we zagen een sprintje tussen Peter Velits, de man van Omega Pharma. Die uh, daar uh, het sprintje won, uiteindelijk uh, bergop. En Kessia Koff, de voormalige bolletjes. Die die bolletjestrui weer wil terugpakken van Thomas Verclair. Velits. Won daar het sprintje voor Kessiakoff. Kern, Seurensen, Scarponi en Roland. Dat was de volgorde. Maar dan weten we in ieder geval dat daar nog twee Nederlanders bij in de buurt zaten. Lawrence den Dam en Pieter Wening Inmiddels ook alweer begonnen aan de afdaling. Terwijl nu het peloton boven komt. En ik tel even mee op 2 minuten en 58 seconden van het kopgroepje. Van de kopgroep van 23 man. Aangevoerd trouwens door Boasson Hagen. Ik zie de gele trui daar in het vierde wiel. En daar komt dan alles in één lint over die stil. Uh, heen En dan zie je de renners alweer even wat drinken pakken om te beginnen aan die afdaling. En als ik dan naar voren kijk, Sebastiaan op de motor, ik zie een fascinerend landschap daar in die afdaling. Maar ja, met al die uitvallers, die Nederlanders, ik weet niet waar of we er nog van kunnen genieten. Ja, het is niet echt een hele fijne dag, inderdaad. Wat dat betreft. In de tour met de drie Nederlandse uitvallers: Westra, Ruig en Bouke Mollema. Maar fascinerend is het inderdaad wel. Als je houdt van de mooie natuur bovenop de top van de Col de la Madeleine. Waar die kopgroep 2 minuten en 55 seconden, hoor ik. Op het peloton kijk je echt uh, kilometers ver, kun je kijken over die prachtige Alpen heen. Eerst die uh, groene weidevelden, dan kom je in saint françois Longchamp, een uh, skidorpje, kilometer of twee onder de top. En dan begint eigenlijk wat meer de bebossing in de afdaling. Als ik me omdraai, zie ik heel in de verte tussen die weilanden door de eerste renners van die omvangrijke kopgroep komen. En wat is er al gekoerst zeg, in het begin van deze etappe op de flanken van de Madeleine. En wat ging het daar hard? Kesjakov inderdaad is dus als tweede boven. Betekent dat hij virtueel, om dat woord nog eens uit de kast te trekken... Thomas Vukler voorbij is gegaan aan het bergklassement. Hij stond namelijk zeven punten achter. Hij pak 20 punten met die tweede plaats. Bovenop deze eerste col van de dag, de Col de la Madeleine. Begonnen dus aan de afdaling. De omstandigheden zijn prima. Het asfalt is redelijk goed. Dus wat dat betreft, het is natuurlijk een bekende berg voor heel veel renners. Want er zit heel vaak in de tour deze Madeleine... Dus wat dat betreft moet die afdaling niet al te veel problemen opleveren.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 Dat zijn, nou, zijn een Wii. Volledig Frans ben ik. <lacht> <lacht> Wat is er. <lacht> ja, nee natuurlijk. We hebben. Huh? huh? Wie is dat nou weer? Ja, dat bedoelde de ik. Radio 1 Sportzomer. Bogert aan de <lacht> Meet. En Bogert is Michael Bogert, Michael, goedemiddag. Goedemiddag. Wat een. Uh, ja, dit is, dit is bijna gewoon uh, mesje. Nou ja, Mesch was een paar dagen geleden, of ja. vorige week, toen ja, ze op de grond lagen. Ja, dat is echt op de grond lagen. maar nu worden ze ja. ook afgevoerd. Uh, drie Nederlandse opgaven hebben we zomaar even in, in een paar minuten tijd. Ja, dat is, uh, dat is een drama. Dus ik, ja, iets anders kan je er niet over zeggen. Ja, dat is niet, uh, niet goed. En, ja, van Mollemaas zat het er een beetje aan te komen, maar Westra een Ruige. Ja, vind ik wel heel uh, ja. verrassend. Ik weet niet of je die van Houwingen net hebt gehoord uh, over ja. Geesink. Nou, uh, dat, uh, dat, uh, dat luisterde ook niet heel florissant. Nee, dat ziet er ook niet echt, uh, echt lekker uit. Ja, het is uh, op een gegeven moment... Kijk, ik, ik heb zelf ook twaalf keer die tour gereden... van twee keer echt dat ik heel slecht was... en dat ik uh, ook de hele dag aan uh, opgeven uh, dacht. Ja, als, je eenmaal, als dat eenmaal in je kop gaat spelen... en ja, je komt niet meer vooruit... Je, Iedereen rijdt te hard. Je kan, ja, je kan dat gewoon niet meer handelen. En dan, uh, ja, dan uh, ben je niks meer waard mentaal. En dan wil je het liefst afstappen. Nee, ja. want dan is ook de vraag: waarom zou Geesink inderdaad nog deze, al deze calls over moeten, die hele zware dag? Waarom? Hè? Nou ja, maar ja, als je zo. Kijk, je, tuurlijk, als je het zo beredeneert. dan kan je zeggen, ook ja, waarom? Stap dan maar af, maar je bent ook wielrenner en. Uh, je bent geen wielrenner geworden om af te stappen. En natuurlijk nee. is het een leidersweg. En ze zullen er ook wel van geleerd hebben. Kijk, ik, na mijn carrière zei ik ook. Ik had twee keer af moeten stappen in de tour. Terwijl ik, terwijl ik niet meer vooruit kwam. kwam ik ook uh, depressief thuis. Uh, ik zag geel van ellende. Maar ja, het is, het, is, het is ook wel tekenend voor je karakter als je doorrijdt. En uh, de, misschien kom je daar later in je carrière. heb je daar nog wel eens uh, profijt van. Maar voor Mollema denk ik dat het gewoon niet meer ging. En mm. dat, uh, ja dat het over een sluit is. Um, overgezing dan nog even, want ik denk niet dat hij bij de start dat al in zijn hoofd had. Want je zag hem echt uh, voorin zitten en hij heeft ook eigenlijk die, die ontsnapping heeft hij in gang gezet. Hè? Ja, hij was in ieder geval heel gemotiveerd. En, uh, uh, hij was in ieder geval van zin om weg te rijden. En dat is, ja, dat, dat, dat is al goed en dat deed hij gelukkig ook. En daarom denk ik niet dat, dat hij nu gelijk de handdoek moet gooien. Hij moet gewoon uh, moraal houden. en Al uh, oh, is dat heel moeilijk, gewoon doorrijden. Er komen nog aardig wat mooie dingen aan. De Spelen komen er nog aan en... Uh, om niet te zeggen ik doe niks meer. We hebben wel met Gezing gezien dat als hij uh, een beetje uit de druk is, dat die, uh, hij, verleden jaar na de Tour ook, hij gaat weg. En... Daarna rijdt hij altijd heel hard. Dat was dit voorjaar ook, niet zo heel goed voorjaar. Maar hij is even weg, gaat naar Amerika en, en wint uh, direct de ronde van Californië. Dus, ja, nu kan je ook wel misschien uh, zeggen dat, dat hij zoiets nodig heeft om weer uh, goed te gaan rijden. En dat de Tour misschien wel niks voor hem is. Michael, kun je, kun je uitleggen uh, als je inderdaad zo achterin zit, als je al eigenlijk heel snel voelt van dit gaat vandaag niet en je wilt toch door. Hoe, hoe kom je zo'n dag door? Waar denk je aan? Ja, je denkt alleen maar, ja, ik, ik spreek nu alleen voor mezelf. Ja? Hè? Ik weet ja. niet wat die andere jongens denken. Ik, vond, ik heb het gelukkig maar twee keer meegemaakt in de Tour. Tuurlijk heb je allemaal wel eens een dag dat je denkt, dit gaat niet. Maar in 2004 ook over de Madeleine, toen was ik zo slecht. Dat was de andere kant op en dan zat ik in de bus tussen al die sprinters. Ja, dan heb je zoveel zelfmedelijden. Dat is echt heel erg. Je, ja, je, je vindt jezelf gewoon heel zielig. Alles doet zeer. Uh, of je denkt dat het zeer doet. Dat is vaak ook zo. En dan, uh, ja, je, je voelt je gewoon heel triest. En dan, uh, dan wil je eigenlijk maar één ding. En dat is naar huis. Ja, dus je denkt steeds, wat ben ik... kijk ja, ik kan me ook heel wat goed ben voorstellen. ben ik zielig? Ben ja, ik zielig? Nou, ja, dat dacht ik altijd. Ja. Hè, van, ik voelde me altijd een heel zielig, uh, zielig mannetje dan. En dat, uh, ja, dat, dat, dat wil je natuurlijk niet. En dat, uh, ja. Maar wat maakte dan dat je toch, toch die etappen kon volbrengen? Ja, dat weet ik niet. Ik, daarom, wat ik net al zei, ik stapte nooit af. Ik heb nee. één keer afgestapt in de Tour, maar dat was omdat ik buiten Westen was. En uh, dat ze me in de ambulance legden. Maar anders, uh, ik stapte gewoon, uh, als ik me zo voelde, niet af. Omdat ik altijd de hoop had dat het een dag daarna toch beter was. En dat ik ook dacht, ik word goed betaald. En... Uh, ik ben bij Nederlands beste wielrenners. Er zijn een hoop mensen die verlangen van jou dat je die Tour uitrijdt. Dus dat doe ik gewoon. Ja, in mijn woordenboek kwam het gewoon niet voor. Het, maar... het, het ging gelijk uh, flink los. Hè? Uh, nou, ze hebben die eerste call gehad. Nu komt die kwart verder aan, ook buitencategorie. Uh, we moeten vrezen voor die bus, hè? de beroemde bus vandaag. Ja, er, wordt, er wordt hard gereden, ja. De bus, uh, de bus zal zeker niet uh, al te, te rustig kunnen doen om op tijd binnen te zijn. Maar meestal rijden wel wat ervaren jongens in die bus die zeggen... we blijven gewoon met z'n allen bij elkaar. Dat als ze buiten tijd zijn, dat, uh, dat ze, ze in tijd worden gehouden. Um, Mollema uh, in de remmen geknepen. Laurens ten gaat uh, nog wel goed. Dat uh, ging gisteren ook heel goed. Uh, vind jij dat hij nu gewoon maar moet... Nou, gewoon maar, maar dat hij moet <laughs> aanvallen? Nou, ik heb het net wel gezegd op tv. En, uh, toen zei dus Adrie van Houwelingen, die was ook even bij ons op tv. Die zei, nou, dat is nog veel te vroeg. En op dat moment ging er iemand anders en moest uh, Laurens passen. Maar hij oogde vrij fris ook ja. dat hij het gat dicht reed naar die kopgroep. Het was wel niet echt een goge moment om uh, ertussen te gaan rijden. Je had beter mee, mee kunnen zitten, want nu heeft hij toch wel... Uh, Misschien een beetje in zijn reserve moeten gaan. Uh, aan de andere kant denk ik wel. Hij, hij zag er nog ontspannen uit. Dus ik dacht, ja, val aan jongen. En uh, je kan maar beter weg zijn, want die groep was vrij groot. En met een afdaling in het vooruitzicht. Uh, weet allemaal dat het niet de meeste daler is. Denk ik van, ja, hij kan maar beter aanvallen. En, ja, ik weet nu even niet hoe de situatie is. Maar ik hoop dat hij weer terug is komen bij die eerste. Hè, en dat hij nog wat moois kan laten zien vandaag. En Pieter Wening? Die zat er ook nog bij. Hè? dat was onze laatste informatie ook. Ja, uh, Pieter, die zag ik ook uh, een beetje... Uh, die ging er ook af eigenlijk toen ze gingen sprinten voor die bergpunten, Dus dat zag er ook niet uh, hoopgevend uit. De winnaar van vandaag heet? Nou, dat weet ik niet. <lacht> dus, uh, volgens mij, die Roland, die rijdt wel erg hard. Goed. Pierre Roland. Note, ja. Noteren we die voor jou. Dankjewel, Michael. Dank je. Okay. Het is een eer als je het mag doen. De vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Chef de mission Maurits Hendricks maakte vanmiddag tijdens een persconferentie bekend... dat het surfer Dorian van Rijsselberg is geworden. Misschien niet de bekendste naam uit het veld... maar volgens Maurits Hendricks zijn er ook namen gevallen... als die bijvoorbeeld van Ankie van Groenzen. Ja, nee, natuurlijk. We hebben een aantal echte Olympische Corriveeën in de ploeg zitten. Uh, uh, sporters die uh, naar, naar drie, vier, vijf in het geval van Ankie al zevende spelen gaan. Uh, sporters die medailles hebben gewonnen. Uh, sporters om, om, om heel trots op te zijn. Um, en die natuurlijk allemaal uh, een, een fantastische vlaggedrager waren geweest. Maar goed, ik heb uh, heel bewust die keuze gemaakt... dat ik uh, die, die jonge generatie een inspirerend voorbeeld wilde geven. En zo ben ik bij Dorian uitgekomen. Heeft u bij uw keuze ook gekeken naar de trainings... en de wedstrijdschema's van de sporters? Ja, daar kijken we heel serieus naar. Speelde dat bij Ankie van Grunsven? Nee, dat speelde bij Ankie niet. Ik heb Ankie wel even gebeld en ze zei maar ik, ik heb die vlag één keer mogen dragen. Dat is een geweldige eer. Ik gun dat elke andere sporter in Nederland. Dus uh, ja, die begreep dat heel goed. Maar windsurfen is straks na 2012 geen Olympische sport meer. Heeft dat ook meegespeeld? Nee, helemaal niet. Uh, het klopt, het klopt. windsurfen staat voor het laatst op het programma. Uh, wat wel mooi is dat uh, Dorian van Rijsselbergen de eerste was die daarop reageerde... en uh, uh, zei van joh, kitesurfen wordt Olympische in Rio. Van nou, Dan uh, is het ook duidelijk wat ik na Londen ga doen. Dan pak ik uh, de kite en dan uh, ga ik de beste worden in kitesurfen. Top. We gaan snel naar Gio Lippens. Nog een opgave, Gio. Alweer een opgave van de renner van Van Soleil, Geen Nederlander, maar de dus Zweed Gustaf Larsson. Hij heeft zojuist opgegeven. En we kregen zojuist vanuit Koers ook te horen dat Steven Kruiswijk gevallen zou zijn in de afdaling. Hij zit inmiddels weer op de fiets, maar niet meer bij die kopgroep.